11 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Voor het eerst in bijna twee jaar is de Nederlandse export afgenomen. In oktober werd bijna 2% minder uitgevoerd dan vorig jaar in dezelfde maand. De groei kwam al in september tot stilstand. Toen werd er evenveel geëxporteerd als vorig jaar. Er is al een half jaar sprake van afnemende groei in de export. De waarde van de export steeg wel met ruim 2% tot bijna 34 miljard euro...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 Als het gaat om het, uh, om het gebruik van cannabis... is dat 33 van de 12 tot 13-jarigen in de jeugdzorg... vergeleken met 4 procent in het uh, reguliere onderwijs. 13 heeft al eens uh, harddrugs gebruikt. Dat is uh, in het uh, reguliere onderwijs 2 procent. Dus dat zijn... Uh...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 Staatsbosbeheer gaat meer bos kappen om het verlies aan inkomsten te compenseren. Het kabinet schrapt een groot deel van de subsidie op natuurbeheer. Hoeveel precies wordt eind deze maand bekend, maar er wordt rekening gehouden met een bezuiniging van minstens 40 procent. Staatsbosbeheer wil daarom extra bomen kappen om meer inkomsten te krijgen. Verwacht wordt dat dat maximaal 3 miljoen euro per jaar oplevert. Volgens de organisatie is de kap ook goed voor de bosverjonging.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 Dikke rode ogen, een loopneus, bulten, piepende adem. Maar zoals u het hoort, ik heb het niet. Tenminste, ik heb geen last van allergie zover ik het weet. Maar bijna één op de zeven mensen heeft dat wel. En het aantal allergiepatiënten is de laatste twintig jaar verdubbeld. En vandaar de Allergieweek vanaf vandaag. Waarin aandacht wordt gevraagd voor kinderallergieën. Want kun je daar volgens de nieuwste inzichten iets aan doen? Zometeen praat ik erover met kinderarts en allergoloog Gerbrig van der Meulen. De regering wil kleine asielzoekerscentra sluiten... en asielzoekers onderbrengen in grote centra. Het AZC Zwijkhuizen, waar we wekelijks over berichten... moet dicht, want te klein. Maar hoe staat het met het draagvlak voor grotere asielzoekerscentra? En ligt er met deze crisis straks nog wel wat onder de kerstboom? En zo ja, wat? Dat weet reclamespecialist Charles Borremans. En heeft u nog nooit de microfoon van dichtbij gezien? Surf naar degids.fm. 8 juni 2012. Deze datum is door voetballiefhebbers rood omcirkeld in de agenda. Dit is namelijk de dag waarop het EK-voetbal begint in Polen en Oekraïne. Veel supporters die zullen er graag bij willen zijn, maar zo makkelijk als het klinkt, en misschien lijkt, is het niet. Want wie een kaartje wil bemachtigen, moet van goede huizen komen. Ik praat erover met Renske Bruinsma van de KNVB. Goedemorgen mevrouw Bruinsma. Goedemorgen. Nederlands elftal speelt de groepswedstrijden in het Metallisch Stadion in Tcharkov in Oekraïne. Daar kunnen 35.000 mensen in. Hoeveel oranje supporters zitten daar straks tussen? Nou, wij hopen natuurlijk altijd dat alle stadions waar we spelen oranje zullen kleuren. Uh, maar via de KNVB worden er 6.000 kaarten voor de groepswedstrijden aan de man gebracht. En dat geldt voor alle wedstrijden? Voor alle groepswedstrijden zijn er 6.000 kaarten die via de KNVB worden verspreid... Voor de kwart- en de half finale zijn dat er 5.000. En mochten we de finale halen, dan krijgen we 9.000 kaarten van de UEFA. En uh, zouden er net zoveel Denen komen en Portugezen? Of valt daar wellicht nog iets van te halen van die twee landen? Nou, nou, het is wel zo dat op het moment dat er kaarten terugvallen van de landen waar we tegen spelen... dat we de kans hebben dat die nog naar de Oranje Sporters gaan. Uh, en gelukkig zijn we vaak wel goed vertegenwoordigd in het stadion met onze kleur. Dus we hopen natuurlijk dat we in de meerderheid zullen zijn. Wat kosten ze? Uh, dat is heel verschillend. Dat zijn, uh, er zijn een aantal categorieën voor. Uh, en dat begint bij 30 euro per kaartje en voor de duurste kaart voor de finale is 600 euro. En kan ik er ook naartoe? Kan ik makkelijk aan kaarten liet... komen? Nou, via ons gaat het zo dat als je lid bent van de supportersclub Oranje of van onsoranje.nl, dan kan je via de KFB een kaarten komen. Alleen dan? Alleen dan. En dat heeft te maken met het feit dat doorgaans uh, de vraag groter is dan het aanbod. En we dan zeggen de mensen die vaste volgers zijn van Oranje... en die altijd naar de wedstrijden gaan, die hebben dan een streepje voor. En die 6000 kaarten waar u het over heeft, die gaan alleen maar naar de supporters? Nee, er gaat uh, minimaal de helft van naar de supporters. En de andere helft wordt door de KFB verspreid onder sponsors, bestuurders... maar ook bijvoorbeeld familie van de spelers en de staf van het Nederlands Elftal. De familie van de spelers zelfs? Die krijgen geen uh, aparte toegang van UEFA? Nee, dat zijn echt kaarten die wij uh, op die manier moeten verdelen. 3000 ja. kaarten gaan er dus niet naar supporters? In eerste instantie niet. We hebben de afspraak met de supportersclubs dat we, dat we minimaal de helft van de kaarten direct naar de supporters, uh, um, zeg maar via de supporters, verspreiden. Uh, en dat we de andere helft kunnen verspreiden onze, onder onze gasten en, uh, en bestuurders. Als ik dan ik geen lid ben van een, uh, van, die, van een van die supportersclubs, dan, ben, dan heb ik pech gehad. Nou ja goed, dat, we weten natuurlijk dat is moeilijk. Ja. We spelen natuurlijk weer in een, in een land waar het lastig is om in te schatten hoeveel Nederlandse supporters daar naartoe zullen gaan. Het is toch weer anders dan Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland en al helemaal anders dan Zuid-Afrika. Dus het is afwachten hoeveel, hoeveel mensen er kaarten willen kopen. Maar op het moment dat, er, dat de vraag het aanbod overschrijdt, dan is het inderdaad zo dat het goed is om lid te zijn van de supportersplatforms. Ja. En hoe lang een lid, hoe meer kans? Het is een gewogen loting, dus dat betekent dat je niet per se kansloos bent als je net lid bent. Maar je hebt zeker meer kans uh, als je heel veel wedstrijden van al hebt bezocht. Kan ik nog snel lid worden? Zeker, tot 31 december op onsoranje.nl. Ja, maar ja, dan loop ik toch helemaal onderaan mee, hè? Nou ja, goed, nogmaals, als er weinig mensen zijn die, die via op die manier kaarten willen kopen... dan, dan, uh, dan heb je zeker nog kans om in die wedstrijden te gaan. Ja, als? Als, ja. Ja, ja als... Het blijft zeker spannend, ja. ja. U staat dus eigenlijk degene die minder vaak komen. Sorry? Degene die minder vaak naar een voetbalwedstrijd gaan van Oranje... diegene lid zijn van die supportersverenigingen... die zijn ja. dus de, lul, uh, de klos. Nou ja, goed. Kijk, ik vinden wel op het moment dat je echt trouwe supporter bent... dat je altijd bij alle wedstrijden aanwezig bent... ook bij de oefenwedstrijden... Uh, dat je dan uh, dat terecht een klein streepje voor hebt... op iemand die alleen maar naar een eind van wil. Ja. Bruinsma van de KNVB, dit is me helemaal duidelijk. Dank u wel. Ja. Goed zo, graag zit gedaan. zit ernaast dit keer. De Gids.fm of het nu gaat om koemelkallergie, pindaallergie of sojaallergie, kinderartsen in Nederland krijgen steeds vaker te maken met allergische kinderen. Steeds vaker is ook specialistische kennis vereist, maar die ontbreekt in veel gevallen. En dus start het UMCG als eerste ziekenhuis in Nederland met een opleiding kinderallergologie. RTV Noord, vier jaar geleden. uit Gerbrich van der Meulen volgde de opleiding... en werd de eerste kinderallergoloog van Nederland. Ze zit nu voor ons in de studio in Groningen. Want er is vandaag niet alleen een symposium over allergieën... maar ook de opening van het MACK, dat is het Martini Allergiecentrum voor Kinderen. Mevrouw van der Meulen, goedemorgen. Goedemorgen. En Allergiecentrum voor Kinderen, waarom speciaal voor kinderen... Nou, omdat allergieën een toenemend probleem is, met name ook op de kinderleeftijd. En op de kinderleeftijd zien we heel veel voedselallergieën die heel ernstig kunnen verlopen. En als praktische reden natuurlijk dat ik kinderallergoloog ben en geen volwassenallergoloog. En zijn die aantallen bij kinderen ook gegroeid? Kinderen die vatbaar zijn voor allergieën? Absoluut. Ja, we zien in de afgelopen jaren dat er een enorme stijging is. Of afgelopen decennia eigenlijk. Vanaf de jaren zestig is elk decennium uh, de, uh, het voorkomen van allergieën gestegen met 10%. En bij kinderen zien we vooral een uh, schrikbarende toenemen, toename van de voedselallergieën. En weet u ook waardoor dat komt? Ja, we denken, we weten het niet precies, maar we denken dat het komt doordat we steeds schoner zijn gaan leven en omdat we kinderziektes hebben uit kunnen bannen door de vaccinaties. Uh, dat we dus veel minder, ons afweersysteem veel minder aan moeten spreken om het bestrijden van deze infecties. En dat het afweersysteem zich een beetje is gaan vervelen en daardoor zich gaat richten tegen onschuldige stoffen. En daarnaast. Daarna? Sorry. Daarnaast uh, speelt ook uh, de degene een rol. Hè? Dus als je zelf allergisch bent, krijg je ook vaak uh, allergische kinderen. Is dat met alle allergieën het geval? Ja, bijna bij alle allergieën is dat het geval. En ook met allergische ziektes die hiermee te maken hebben... zoals astma, eczeem, hooikoorts. Dat zijn allerlei soorten verschillende allergieën. Maar je, hebt ook, uh, je kan ook allergisch zijn voor insectenbeten bijvoorbeeld, hè? Voor medicijnen? Ja, zeker. Ja. Voedsel, pollen, parfum? Van, van alles. Ja, parfum is een, is een beetje een andere allergie. Maar um, je kunt inderdaad voor, voor hè, een hooikoorts hebben... dan ben je allergisch voor alles wat in de lucht zweeft. Voor pollen en voor huisstofmeid, voor dieren. Je kunt een medicatieallergie hebben voor bijvoorbeeld uh, penicillines. En op de kinderleeftijd zien we bij jonge kinderen... vooral de voedselallergie en wat oudere kinderen ook al uh, de hooikoorts. En de allergieën voor medicatie komt meer op de volwassen leeftijd voor. En de insectenallergie kan dodelijk zijn? En de voedselallergie ook. ja. Niet alleen insectenallergie. Insectenallergie is het meest bekend, denk ik, hè, dat het uh, dodelijk kan zijn. Ook die komt meer op de volwassen leeftijd voor. Maar een voedselallergie kan ook uh, dodelijk zijn. Hoeveel sterven er aan per jaar dan? Wij denken dat het uh, ja, een handjevol is in Nederland, ongeveer 1 nou, tot 4. Maar dat zijn mensen die, of kinderen die voorheen volledig uh, gezond waren. Dus dat maakt het wel extra erg. Maar die krijgen het dan in één keer? Die zijn bekend met de voedselallergie, soms weten ze het nog niet. Dan eet je iets voor de eerste keer en kun je een dodelijke reactie krijgen. Of je probeert zo goed mogelijk met je voedselallergie te leven... maar kan het toch misgaan als je niet goed voorbereid bent. Wat is nou de heftigste allergische reactie die u zelf hebt meegemaakt bij een patiënt? Sorry. De heftigste allergische reactie dat noemen we een anaflaxie. Dus dat is een, een reactie waarbij je hele lichaam meedoet. Waarbij je ook uh, ernstige uh, ademhalingsmoeilijkheden kunt krijgen. En uh, problemen met je bloedsomloop. En die zien we behoorlijk vaak. En de ergste reactie die ik zelf gezien heb. waren kinderen die op de intensive care terechtkwamen. omdat die reactie niet snel genoeg herkend was. En zelfs beademing en uh, nou, heel veel medicatie. En afgelopen zomer is er nog een, een kindje overleden aan zo'n reactie. Thuis hebben mensen vaak geen idee hè, wat ze mankeren. Als bijvoorbeeld sprake is van uitslag of van eczeem. Hoe stelt u vast om welke allergie het dan gaat? Nou, dat, dat is ook best wel lastig. Dus het is ook niet zo gek dat mensen dat niet uh, direct weten. Wat wij doen is, uh, we hebben een multidisciplinair team. Dus ze komen niet alleen bij mij, maar ook uh, onder andere bij de diëtisten. En zo nodig bij de KNO-arts of bij de dermatoloog. Wij vragen eerst heel goed uh, de problemen of de klachten uit. Waardoor we, kijken, waardoor we een screening kunnen maken van uh, waar het waarschijnlijk om gaat. Als je denkt om uh, voedselallergie. Daarnaast kun je bloedonderzoek doen of huidpriktesten. Deze is vooral betrouwbaar of redelijk betrouwbaar voor inhalatieallergieën, maar voor voeding is dat een stuk minder. Dus dan is het wat lastiger om tot de diagnose te komen. En wat we dan doen is, is voedselprovocaties, dus het geven van het, het voedingsmiddel waar we, waarbij we denken dat er de klachten kunnen ontstaan. En dan zie je meteen of het gebeurt. Niet meteen, want hey, de, wat ook een heel groot probleem is, is dat en nog veel meer mensen denken dat ze allergisch zijn... of dat hun kinderen allergisch zijn... en uit voorzorg een dieet volgen. Dat komt ongeveer bij 20 voor bij de Nederlandse bevolking, en bij de kinderen dan. Terwijl 5 ongeveer heeft echt een voedselallergie. Dus wat we dan doen is... we beginnen met een heel klein beetje van dat voedingsmiddel... en klimmen langzaam op, steeds een half uur ertussen... en wachten tot er iets gebeurt, als er iets gebeurt. En vandaag komen we op het symposium in Groningen... de nieuwste inzichten op het gebied van allergie. Ter sprake. Wat zijn die nieuwste inzichten? Uh, nou, dus is, hè, want allergie is best wel een jong vak. En daarom was ik ook de eerste die deze opleiding uh, deed. Dus er is dus, dus heel veel gaande op uh, allergiegebied. Uh, een van de belangrijke nieuwe ontwikkelingen is dat we een hele tijd hebben gedacht... dat je om een voedselallergie te voorkomen... Uh, bepaalde voedingsmiddelen zoals pinda en noten... heel laat moesten uh, introduceren aan kinderen. Dus bijvoorbeeld na de leeftijd van vier jaar... of in ieder geval na de leeftijd van twee jaar. En nu komen we eigenlijk tot ontdekking dat dat niet zinvol is. Dus dat in landen waarbij pinda veel vroeger wordt gegeven... bijvoorbeeld al aan baby's uh, in Israël... Uh, dat daar eigenlijk weinig uh, pinda voorkomt. Terwijl bij ons in Nederland en in de Verenigde Staten... komt er ontzettend veel pinda voor... Dus blootstellen, dus het geven van het product... is belangrijk om een allergie te voorkomen... in tegenstelling tot vermijden. En moeten die pinders dan in de fles? Fijn gemalen? <laughs> dat zou wel een beetje lastig worden, denk ik. Nee, wat je kunt doen is, zodra het kindje een broodje kan eten... dat je de pindakaas op doet. En wat ze in Israël doen, die geven een soort uh, chipito-chip-snack... aan uh, kinderen van een uh, maand of zes. En op dat moment kan je meteen zien of hij of zij daar moeilijk op, uh, op gaat doen... en dan moet je onmiddellijk naar het ziekenhuis... Ja, maar dat hopen we natuurlijk niet. We, he, wat ik net zeg, is dat we willen voorkomen dat, uh, ja, dat kinderen allergisch worden. Bij u zit ook diëtist uh, Irene Herperts. Eveneens, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U, u zit in hetzelfde team uh, met mevrouw Van der Meulen. Kan een dieet helpen bij een allergie? Ja, het, bij een voedselallergie is het dieet eigenlijk het enige middel om een reactie te voorkomen. Omdat u heeft net van Gerbrich van der Meulen gehoord dat er geen andere behandeling is. Dus het is heel belangrijk dat je een blootstelling voorkomt door uh, alles wat, wat, wat gegeten wordt, gescreend wordt... voordat het de mond ingaat. En dat heeft nogal een behoorlijke impact. Uh, dat mensen alle etiketten eerst moeten lezen voordat ze het kind kunnen geven. Het kind is natuurlijk, je doorloopt allerlei fases. Als dus een klein kind, dan moeten de ouders of de mensen van de kinderdagopvang... of van school, die moeten ervoor zorgen dat de blootstelling voorkomt. Geleidelijk uh, moet het kind zelf uh, dat beter gaan, uh, gaan kunnen. En ook uh, kunnen screenen... En, als een kind dan uh, in de puberteit komt, dan, dan is die, zou hij het eigenlijk zelf moeten kunnen. En wat bijvoorbeeld dan ook heel belangrijk is, dat een kind uh, leert, of een puber, die een vriendje of vriendinnetje krijgt, dat hij weet dat hij niet moet gaan zoenen met een vriendje of vriendinnetje die net noten gegeten heeft. Dus zo kunnen er vrij uh, nou, onverwacht toch... Uh, Goh, dat zou ik toch uh, vergeten, denk ik. <lacht> ja, dat denk ik ook op zo'n moment. Maar dat is wel iets waar je ze op voor moet bereiden. Mevrouw Herperts, als je nou weet dat je een pindaallergie hebt... is het dan gewoon een kwestie van geen pindazeten? Ja, ja, dat is eigenlijk de bron van of, of de, het enige wat je kunt doen. Maar dat heeft nogal een impact, want het is best wel lastig om etiketten te lezen. etiketten staat heel veel informatie... en soms zit het ook in producten waar je het echt niet verwacht. Ja. Die producten, daar heeft u een lijstje van? Uh, nou, daar hebben we een lijst van, maar het is vooral... kijk, die, die lijsten, die variëren iedere dag weer. Want er komen iedere dag weer nieuwe producten op de markt. Dus mensen moeten echt altijd blijven bij, oplettend zijn... op aanwezigheid van datgene waar ze allergisch voor zijn. Dus de ei, of de melk, of de pinda, of de noten. Mevrouw van der Meulen, de toename van allergie... houdt verband met de toename van hygiëne, zei u in het begin van het gesprek. Klopt. Zou u ervoor willen pleiten dat we met z'n allen een beetje viezer worden? Ja, lekker door de modder rollen ja. en op een boerderij gaan wonen. Oh, dat zou ouderwets. helpen. <laughs> nou, ik denk dat we niet uh, terug moeten willen naar de operiolen, maar dat het wel belangrijk is dus dat, we, dat onze kinderen niet... Uh, ja, te beschermd opgevoed worden. Dus gewoon blootstellen aan andere kinderen na de crash. Uh, lekker vies worden buiten. Prima. Kinder uit van der Meulen. Hoe laat begint dat uh, symposium vandaag? Het symposium begint om kwart over zes. En de, opening, de officiële opening van ons allergiecentrum... is om half vijf vanmiddag in het ziekenhuis. Ik wens je daarbij veel succes. En ook dank diëtist Irene Herperts. Hartelijk dank. dank u wel. Dream I'm King van Tim Knol, die leeft, die slaapt, die droomt van muziek. Vader. En dan is het, zoals iedere maandag, tijd voor onze serie AZC Zwijkhuizen. Over de sluiting van het asielzoekerscentrum in dat Zuid-Limburgs dorpje. Er zijn minder asielzoekers en daarom sluiten in totaal zeven AZC's. Maar tegen de sluiting in Zwijkhuizen is verzet. De gemeente, de school en vrijwilligers die het centrum openhouden, die, die daar ook werken, die willen dat het open blijft. Verslaggever Katinka Beer gaat het hebben over grotere asielzoekerscentra. Ja, want uh, de belangrijke reden dat het asielzoekerscentrum in Zwijkhuizen dicht gaat... is dat het relatief klein is. Er kunnen 240 mensen in. Er zijn er nu veel minder, want er zijn al heel veel verhuisd. En het COA, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers... wil AZC's voor, AZC voor 400, 500 mensen. Omdat het goedkoper is en efficiënter. Daar is niet iedereen voor. Uh, de burgemeester van Schinnen bijvoorbeeld, waar Zwijkhuis onder valt. Berry Link, we hebben hem al vaak gehoord. Ja. Deze serie hij is eigenlijk de aanvoerder van de tegenstanders. Uh, die, in, in, in de allereerste aflevering hoorden we... hoe hij naar de Tweede Kamer in Den Haag ging om een petitie aan te bieden...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 Zijn er veel van de uh, grote AZC's in Nederland? Ja, 400, 500 mensen, dat is eigenlijk heel gewoon voor een AZC. Er zijn ook nog veel grotere. Ik ben naar een, een iets grotere geweest, met 851 mensen... om te kijken hoe dat nou is, hoe het ook de mensen bevalt die daar wonen. Asielzoekerscentrum in Geelze. Uh, dat is op een voormalig luchtmachtterrein... gebouwd nog door de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog. Maar niet zoals je dan misschien verwacht dat het eruit ziet. Althans, dat dacht ik. Kaal terrein met allemaal kaarsrechte rijen is en gebouwen. Ja, ja dat is is het niet? Het is een bosachtig terrein. Het moest er juist van boven, niet vanuit de lucht, niet uitzien als een militair terrein. Dus op dat grote terrein, 56 hectare, staan rood bakstenen een beetje kriskras verspreid. Ga ik de twee doeken doen? Hoe ja, doe jij doen. Aan de rand van het terrein is gebouw 70. Het magazijn, voormalige busloods en mktar kursudjan uit Armenië. Is hier aan het werk stapels, dekens, theedoeken, witte handdoeken. Mensen komen hier. Dit is for allemaal voor hem. Oké, okay, dit is allemaal voor de, de, de nieuwe mensen die hier yeah, aankomen. Yeah. En het gaat in zo'n grote blauwe vuilniszak. In yeah. blue bags. Nou, is dit een groot uh, centrum, een groot AZC? Ja, Heb je ja. ook uh, op andere kleinere AZCs gewoond? Ja, I live in andere AZC. I live a kleine AZC. Ja. En maakt het je uit of het groot of klein is? Grote AZC, pupil, all pupil, much pupil. Uh, yes, uh, this for this I live in grote AZC. Oké, okay, je vindt het prettig dat er veel mensen zijn in ja. een grote AZC. Ja, grote AZC, ja, yes. is goed. Beter eigenlijk ja. Yeah. De school gaat uit en die ja. school is op het terrein. Uw kinderen zitten hier? Ja, mijn kinderen, twee kinderen zitten hier. Hanna Aisha. is negen jaar en Aisha is acht jaar. Merfat zei. Haves ja. en Mohamed Ali Mohamed. Mohammed. Al, ja. Ja, al. U bent een echtpaar uit Somalië ja. en u woont hier op dit AZC. Want dit AZC is voor een deel voor gezinnen die oh. eigenlijk uitgeprocedeerd zijn... maar niet terug hoeven nog om, juist omdat ja. ze kinderen hebben. Ja, wij kunnen niet hier blijven. Jammer. Maar we hebben ook een moeilijk in de AZC voor de stempel voor politie elke dag... Maandag tot zondag, tot zondag. Ja, dat is ook moeilijk, hè, voor stempelen elke dag. Elke dag moet u stempelen bij de vreemdelingenpolitie. Dat is omdat u uitgeprocedeerd bent. Nou, is dit een heel groot centrum. Het lijkt een beetje op een, een dorp in een bos. Ja, zo is het. Heeft u ook in kleinere AZC's gewoond? Ja, wij hebben kleine AZC. Wij waren in Friesland. En dat is 80 keer. wij waren daar. Ja. 80, caravans. 80 caravans. Ja, dat was mooi als je ziet. Hij was ook Rostock. thuis zelfde. Daar kon u thuis ja. koken? Hier ja, kan het niet, hè? Nee, mag niet. Alleen je moet je een lijn maken. Oh, je moet in de rij gaan staan voor je eten bij de centrale dat is keuken? Ja. 500 of 800 personen, wij moeten wachten naar eten. Dat is, ik vind ik niet leuk. <laughs> en ja. ook op een woonplaats ook niet goed voor één kamer, vijf personen. Je zit met z'n vijf. Op ja, dat is net uh, ja. een en, uh, zeven familie, acht familie, één toilet samen. Ja, wij vinden het niet leuk. Dat Meer is. na drie maanden hier is niet goed. En hoe lang zit u hier? Wij zijn vier maanden. En hoe lang blijft u hier nog? Tien jaar. Tot uw kinderen allemaal 18 zijn? Worden. Ja, hmm. ja. En nu wij zijn moe. Martijn van de Koolwijk, woordvoerder van het COA. Ja, deze mensen zijn dus niet erg tevreden hier over het AZC. Ja, je moet natuurlijk wel kijken naar wat voor positie deze mensen hebben in hun asielprocedure. Deze mensen verblijven op een gezinslocatie en een gezinslocatie heeft beleidsmatig een soberder karakter. Zij krijgen minder uh, weekgeld en zij moeten zich iedere dag melden. Omdat deze mensen wel moeten weten dat ze moeten werken aan het terugkeer naar het land van herkomst en dat verblijf in Nederland geen optie meer is. Dus het wordt zo onaantrekkelijk mogelijk? Het wordt onaantrekkelijker gemaakt, het wordt soberder gemaakt. Maar ook hier geldt, wij hebben altijd maar twee argumenten als COA zijnde voor al onze locaties. En dat is veiligheid en leefbaarheid. Dat doen we voor onze bewoners, omdat die recht hebben op een veilige omgeving waar ze prettig kunnen wonen. Maar ook voor onze eigen medewerkers, die recht hebben hebben op een veilige en leefbare werkplek. Burgemeester Van Schinnen zegt, het zijn megafabrieken. Dat is onzinnig. Het is absoluut geen fabriek. Uit een fabriek komen producten en hier wonen mensen. Op een groter terrein kun je ook meer recreatiemogelijkheden neerzetten... wat weer leidt tot meer uh, ontspanning voor de mensen. En daar, dat, heeft, dat komt de sfeer altijd ten goede. Dus u zegt, het is beter, een groter centrum. Het ziet er leeg goedkoper is ook beter? Hoe groter een centrum is hoe meer je kunt doen voor bewoners. Je hebt hier bijvoorbeeld uh, een groot voetbalterrein uh, liggen. Daar kunnen kinderen spelen, daar kunnen volwassen mannen uh, voetballen. In de zomerdag worden hier voetbalwedstrijden georganiseerd zelfs. Daar is een keramiekstudio voor, voor vrouwen. Uh, je hebt hier nog een kledingwinkel. Je hebt hier nog een, een eigen fietsenreparatieruimte. Wordt gerund door bewoners. Die mogelijkheid is in Zwijghuizen absoluut niet. Je hebt hier een grotere recreatieruimte. Daar is gewoon een apart gebouw voor. In Zwijghuizen is dat alleen de achterzaal van, van de kapel... Dus in dat opzicht is het beter. Chris Baltussen, directeur van vluchtelingenwerk Limburg. Wat vindt u van het plan van het COA om alleen nog grotere AZC's te gebruiken? Ik vind dat niet zo'n goed plan... In die zin dat, uh, ja, dat, dat we merken dat, dat uh, waar grote groepen mensen bij elkaar zitten... die toch uh, vaak onder spanning leven. En uh, ja, ze, ze hebben op dit moment nog geen uh, uitzicht op een verblijfsvergunning. Vaak moeten mensen ook terug. Uh, dus er zijn al uh, mensen die in behoorlijke spanning leven... en dan in grote groepen onder spanning leven. dat, dat uh, denk ik dat dat niet goed is. Daarnaast merken wij dat, uh, dat we in kleine centra's vaak vanuit vluchtelingenwerk... mensen heel goed één op één contact hebben en de mensen ook vaak kennen. en uh, ja, Dat je veel beter uh, een situatie kan inschatten, hoe iemand erbij zit. En, uh, en dus er is veel meer menselijk contact. In een groot centrum is het veel meer op afstand. En dus dat is eigenlijk ook wel logisch, denk ik. De vestiging van een asielzoekersopvangcentrum in Venraai vormt nog steeds een bron van discussies. Heel grote AZC's zijn er niet in Limburg. Het was wel de bedoeling dat er in Venraai een AZC voor 1200 mensen zou komen, maar er was heel veel protest tegen. Een fragment van september vorig jaar van de lokale zender Peel en Maas TV. Het comité Venraai tegen AZC trok zaterdag het centrum in om folders uit te delen... en mensen op de hoogte te brengen van hun protest tegen de komst van het asielzoekerscentrum. Woordvoerder Tom van den Hoek legt uit waarom het comité tegen het AZC is. Nou, we hebben op onze site ook een aantal uh, artikelen aangegeven van uh, wat er mogelijk zou kunnen gaan gebeuren. Wat uh, voorbeelden uit uh, andere gemeentes waar AZC's zitten. Voor een heel mooi artikel uh, in Soest. Waar maar enkele tientallen uh, Afrikanen de hele buurt terroriseren. Ze lopen hinderlijk over straat heen. Ja, is te begrijpen, ze hebben ook niks te doen. Dan kun je hun niet verwijten, maar ze lopen er wel en gaan niet in de kant. Er was wel de bedoeling dat er een centrum van 1200 mensen zou komen. Maar dat is er uh, mijn ziensdienst gelukkig niet gekomen... Want ik, ik denk toch dat het de menselijke maat dat dat belangrijk is. Maar ik had ook twijfels bij van de beheersbaarheid. Uh, Zo'n grote groep, uh, ja, die gaan ook boodschappen doen in het dorp. En uh, die gaan ook naar de bibliotheek, internet en dat soort zaken. Dus, dus in die zin denk ik dat dat geen goed, goed signaal is. Je kan beter een kleine groep hebben. Dat wordt eerder en makkelijker geaccepteerd dan een grote groep van 1200 mensen. Dat is een dorp op zich. Zegt Chris Baltussen, directeur van Vluchtelingenwerk, Limburg. Katinka, wat heb je volgende week voor ons, denk je? Uh, volgende week is de laatste aflevering van deze serie... en ik wil nog één keer naar Zwijkhuis om te kijken... hoe het leven in het leeglopende AZC nu is. Katinka Beer, tot volgende week. En uh, voor foto's en filmpjes van deze serie surft u naar degids.fm. Tot twaalf uur nog. De guerilla-beweging ligt een pad in Peru. Sendero Lominoso die roert zich weer voor het eerst sinds jaren. En de wereldontvanger vangt al die signalen op. Een reactie uit de politiek op Sembla van vrijdag. Krijgen particuliere beveiligers te veel politietaken? Na het nieuws met Jan van der Put, Ik ben heel benieuwd naar die uitspraak van de kortgedingrechter in Haarlem. Die, uh, die, die, die, die kruif mogelijk wel of niet in het gelijkste... <lacht> Nou, Ik ga nog niets verklappen, ik weet iets.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 Nou, de rechter heeft net de uitspraak gedaan en de benoeming van Van Gaal en twee interim directeuren is opgeschort. De rechter in Haarlem heeft gezegd dat eerst de aandeelhouders zich over die benoeming moeten uitspreken. Kruif had het kort geding aangespannen omdat hij het niet eens is met de aanstelling van Louis Van Gaal als algemeen directeur en de benoeming van twee interim directeuren. Volgens de rechter is de aandeelhoudersvergadering leidend en het besluit van de raad van commissarissen wordt er om voor drie maanden geschorst. De Nederlandse export is gekrompen voor het eerst in twee jaar. In oktober krompt de export met 2 vergeleken met een jaar eerder. De waarde van de geëxporteerde goederen steeg wel... met ruim 2 tot 34 miljard euro. Vrachtwagenchauffeurs voeren actie op de snelweg. Ze rijden dit uur 60 naar het protest... tegen het groeiende aantal truckchauffeurs uit Oost-Europa. Volgens transportorganisatie TLN geeft die langzaam aan actie... de hele transportsector een slecht imago. En veel jongeren in de jeugdzorg en het speciaal onderwijs gebruiken drank en drugs. Volgens het Trimbos Instituut en Universiteit Utrecht is het gebruik onder de jongeren 20 tot 33 procent. In het regulier onderwijs is het 4 procent. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de gids.fm. Met Felix Meerders, de wereldontvanger. La de la revolución se los campesinos, no hay nada, nada. Het heet La Antorcha de la Revolución, de fakkel van de revolutie. Dit is een, een liedje van de marxistische guerrilla beweging Lichtend Pad uit Peru. Lichtend Pad voerde in de jaren 80 en 90 een bloedig oorlog... met het Peruviaanse regeringsleger, met als doel Maoïstische revolutie. Nou, tijdens die strijd vielen tot het jaar 2000 bijna 70.000 doden. Vooral uh, arme boeren in de Andes. En dat Lichtend Pad was verantwoordelijk voor het merendeel van die slachtoffers. Dat concludeerde een waarheids- en verzoeningscommissie in 2000. Drie. Nou, toen was er al heel weinig over van het lichtend pad... maar een klein deel van die beweging die heeft de strijd altijd voortgezet. Ik dacht dat het lichtend pad helemaal niet meer bestond. Nou, er is ook niet heel veel van over. Naar schatting een, een paar honderd strijders nog maar. Dat zijn de restanten van lichtend pad. Zij verbergen zich in de afgelegen gebieden van Peru... waar vooral heel veel uh, cocaïne wordt geproduceerd. En de laatste jaren wordt lichtend pad ook in verband gebracht met drugshandel. En dat zegt ook deze politiecommandant, die werkt in Vrij. Dat is zo'n coca-regio. En volgens de politiecommandant worden de guerrilla's van Lichtendpad tegenwoordig ingehuurd om drugshandelaars te beschermen. Las intervenciones policiales eh han sido rechazadas ya con armas de fuego y algunos explosivos por parte de, de los de delincuentes. Ja, die, politie, die politiecommandant die vertelt dat de guerilla's van lichtend pad... Ja, zijn agenten hebben aangevallen met automatische wapens... met explosieven, met En dynamiet. En ja, dat hij zegt, dat zijn huurlingen van de drugshandelaars. En 20 jaar geleden zei de lichtend pad dood en verderf, hè, vertelde je. En dat is ook zo. Zijn die tijden weer teruggekomen? Nou, ja, waar ze, waar ze toen zo berucht om waren, waar ze zoveel burgers om vermoorden... Dat, dat paste toen in hun ideologie. Ze vonden dat er het bloed van burgers mocht vloeien... om de revolutie te laten bloeien. Maar... Die ideologie die hebben ze uh, verlaten. Er was uh, een, een, een filmmaker, Fernando Lucena, die ging vorig jaar op zoek naar lichtend pad uh, in de jungle van Peru. En hij sprak ook met de, de lokale bevolking over lichtend pad. Zoals met deze coca-boer, Herminio Sanchez. Ik heb niet z'n idee, want ik heb niet z'n ideeën, want ik heb niet z'n mataban, want mataban todo niet todo sitio. Nou, deze coca-boer, meneer Sanchez, die vertelt... Ja, de, de guerrilla's die vermoorden in de jaren tachtig overal mensen. En hij was toen als de dood om het land op te gaan, om te gaan oosten... omdat hij bang was om nou, die, die guerrilla's strijders tegen te, tegen te komen. Maar nu is dat heel anders. Hij zegt, ja, als ik ze nu tegenkom... als ik ze als ik ga oosten, dan ben ik helemaal niet bang meer. Want hij weet dat, ze, dat die guerrilla's hem niks meer zullen doen. Ze beschermen nu dus drugsmokkelaars. Voeren zij drugs dan uit de jungle? Nee, nou, Dat doen ze niet zelf, dat doen backpackers. En backpack, een backpacker, dat is iemand, ja, een soort van pak-ezel die op zijn rug, in een grote uh, rugzak, uh, neemt hij uh, cocaïne mee. En uh, die filmmaker, uh, Fernando Luciana, die, die interviewde ook een van die backpackers. En die vertelt dat zijn baas aan het lichtend pad... 2 dollar per uh, kilo cocaïne betaalt, die ze meesmokkelen. En die backpackers die krijgen dan onderweg bescherming van die guerrilla's... Uh, eigenlijk tegen andere gewapende bandieten. Ja, en dus, het, uh, het lichtend pad knokt ook nog altijd tegen politie en leger. En een paar maanden geleden nog hebben ze een, een, een, een hinderlaag gelegd. En daarbij zijn een paar soldaten om het leven gekomen. Maar stelt dat lichtend pad nu nog echt iets voor of is het gewoon een rommel in de marge? Nou, het is wel een vrij marginale club. Er zijn een, ja, schatting een, een paar honderd boerenzonen nog met Kalashnikovs. Uh, en het, ideaal, het, het ideologische leiderschap van lichtend pad uh, zit al jaren in de gevangenis. Behalve één man, dat is commandant Florindo Eloterio Flores, beter bekend als kameraad... Uh, Artemio. En die is na 30 jaar strijd nog altijd op vrije voeten. Goed verborgen in de jungle. En sinds 2004 had hij zijn gezicht helemaal niet laten zien. Hij, hij beweert zelf dat hij niets met die drugshandel te maken heeft. En uh, nog altijd strijd voor de revolutie. Maar de regering die beweert het tegenovergestelde. Nou, vorige week belegde Artemio tot ieders verbazing diep in het oerwoud een mini persconferentie. En waarom vond hij het dan na zeven jaar stilte nodig om een journalist te gaan spreken? Uh, nou, hij zegt dat hij bereid is, deze Artemio, om met de Peruviaanse regering om de tafel te gaan zitten. Want hij wil Onderhandelen over een eenzijdig staakt-het-vuren. dat dit viable is en om te dat er is een die Artemio, die, die, de laatste commandant, ja, die zegt... wij willen niet met onze wapens blijven zwaaien... wij willen geen oorlog meer blijven voeren. Wij denken dat een wapenstilstand levensvatbaar is... maar de regering wil niet meewerken. Nou, volgens deze commandant, Artemio, eh, wordt er over het lichtend pad gezegd... dat zij drugshandelende terroristen zijn... en daarom zou de staat niet met hen willen onderhandelen. Ja. Niet op het een of ander, maar die kwalificatie lijkt me een beetje te kloppen. Ja, nou, Artemio zelf bezweert dat zijn groep uh, guerrilla-strijders helemaal niets met die druk, drugshandel te maken heeft. Hij geeft wel toe dat Licht en Pad uh, in het verleden uh, fouten heeft gemaakt. En dan heeft hij het over geweld tegen burgers. Oké, okay, mag gewoon met iedereen excessen. Errore en limitaties. Lo hemos tenido. Y en el que se eliminado a soplones, Ja, die Artemio die noemt als voorbeeld een bloedpad. Waarbij 69 boeren werden vermoord. En hij noemt ook soplones. Dat zijn uh, informanten. En Lichtend Pad. Elimineerde dus burgers die zij zagen als, als informant. En hij zegt ja, we zagen die, die, die mensen toen als vijanden. Maar dat waren ze eigenlijk niet. En Artemio die zegt nu dat het. Uh, hij geeft toe dat Lichtend Pad definitief die verslagen is. En hij vraagt de regering om amnestie. Wacht even, hij wil vrij uitgaan? En hij wat hij wil hij? vrij uitgaan. Peruviaanse regering daarvan. Nou ja, de, de lijn van de, van de regering die is helder. Met terroristen wordt niet onderhandeld. En Artemio wordt echt gezien als, uh, als, als terrorist. Uh, minister van Defensie, Zawaios, die zegt dat er maar één reden is... dat, uh, dat Artemio nu met dit verhaal komt. Hè, om een wapenstilstand voort, uh, voor te stellen. En dat is, hij kan geen kant meer op. Hij is een, uh, een kat in het nauw. Maar dat werd wel vaker gezegd over, over Artemio en, uh, en zijn club. En ja, het leger heeft Artemio nog nooit te pakken kunnen krijgen. Wij gaan dit blijven volgen. Willem Frank de Oud, hartelijk dank. Josh. You have me, you lost me, you wasted, you cost me. I don't want you here messing with my mind. Spitting in my eyes and I still see. Trust the king. Don't worry. The things you do once Jos Stone, met een nummer dat toch alweer zeven jaar oud is. You had me. Waar is die muziek alweer? Die is van Zembla. Zembla deed onderzoek naar particuliere beveiligers. Ze nemen taken over van de politie... zonder dat ze behoorlijk worden gescreend en gecontroleerd. Beveiligers hebben niet meer bevoegdheden dan u en ik... maar worden toch op heterdaad situaties afgestuurd. De politievakbond maakt zich daar grote zorgen over... getuigen Zembla op vrijdag. Nou, We pakken dat inbrekertje even... maar blijkt dat het een georganiseerde bende te zijn. Daar sta je dan als particuliere beveiligingsman of vrouw. Particuliere beveiligers zijn burgers... Die hebben geen bevoegdheden, kunnen ook niet datgene doen wat een politieorganisatie kan. Hebben ook niet de opleiding. En wat je nu ziet gebeuren is dat deze hele situatie ertoe leidt dat het gevoel van eigenrichting bij mensen toeneemt. En dat vind ik eigenlijk zo mogelijk nog zorgelijker. Ik praat na over die uitzending met Janine Hennis Plasgaat, Tweede Kamerlid van de VVD. Van Plasgaat, goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u ervan dat beveiligers in sterk toenemende mate worden ingezet voor politiewerk? Ja, kijk, politiecapaciteit uh, is schaars. Dat is niet iets van deze tijd. Dat is altijd zo geweest. Ook als we er nog 10.000 agenten bij uh, zouden plaatsen, waarvoor op dit moment uh, helaas geen geld is. Dus we moeten roeien met de riemen die we hebben en de politiecapaciteit zo goed mogelijk inzetten. Dat je daarbij geholpen wordt, bijvoorbeeld als het gaat om het beveiligen van bedrijventerreinen op bepaalde gebieden met particuliere beveiligers, dat zou moeten kunnen. Maar dat betekent niet dat er natuurlijk specifieke politietaken door beveiligers kunnen worden overgenomen. En dat gebeurt soms wel, zagen we, in Zemla. Ja, we zien dat het uh, wel gebeurt. En ik denk dat de politie daar zelf allereerst heel scherp uh, op moet zijn. En we moeten er ook voor zorgen dat we werken met uh, integeren... en dus ook schoon, om het maar even zo te noemen, beveiligers. Dus er mag geen ruis op de lijn ontstaan over schimmige figuren of wat dan ook. En in dat opzicht uh, heeft de aflevering van Zemla laten zien... dat de regievoering echt uh, beter moet. En dat er dus ook niet zomaar passen kunnen worden afgegeven... aan mensen waarvan je niet zeker weet of zij voldoen aan de integriteit. Als u zegt dat de regievoering beter moet, wat betekent dat dan? Dat betekent dat de operationele samenwerking tussen de particuliere beveiligers en de politie het transparanter moet. En dat de politie uiteraard bij zichzelf ook te raden moet gaan over wie er als eerste bij een daad aanwezig zou moeten zijn. Ja, dat gebeurt dus niet, in sommige nee. gevallen. Nee, en dat is nou precies waarom, uh, waarop uh, de Kamer morgen minister Opstelten zal bevragen. Dat ligt voor de hand. Ik bedoel zowel Ivo opstelt als Fred Teve, de staatssecretaris, hebben aangegeven dat zij uh, verder gaan een samenwerking uh, willen tussen de particuliere beveiligers en, en uh, de Nederlandse politie. Juist omdat die capaciteit van de politie schaars is. Daar is op zich niks mis mee. Maar dan moet je wel zeker weten dat het goed wordt georganiseerd en dat iedereen uh, zijn eigen taken doet. Uh, dus schoenmaker uh, blijft bij je lees. Dat geldt natuurlijk hier ook. Nou, beveiligers worden dus amper opgeleid, slecht geschiedt. blijkt uit die uitzending van Zemla. U, eh, dat versta ik uit uw woorden, bent voorstander van verdere samenwerking. Maar ook zoals de situatie nee, ja, ho -ho, nu is. oh, uh, en niet te kort door de bocht. Verdergaande samenwerking is uh, oké. Okay, uh, op voorwaarde dat we weten, uh, zeker weten dat we te maken hebben met een integende organisatie. En mensen die opgewassen zijn voor hun taak. En dat betekent dus ook dat er echt nog werk aan de winkel is voor deze bewindspersonen, opsteld en teven om, uh, om uh, de ruis op de lijn en de zorgen die er zijn weg te nemen. Het is niet uh, zomaar uh, dat wij uh, in zullen instemmen met verder gaan met samenwerking. Kijk, die, we hebben heel veel particuliere beveiligers uh, in Nederland. We moeten natuurlijk ook oppassen door, uh, um, door iedereen over en kant te gaan scheren. Dat nee, lijkt dat snap ik. Maar degene die fout bezig zijn, wat vindt u daarvan? Ja, moeten die worden rot, gestopt? Het zijn een paar rotte appels uh, die, die we wel degelijk eruit moeten halen. Eerst waarom... ingrijpen en dan pas verder gaan met samenwerking dan? Die regievoering en de toezicht zou echt beter moeten... voordat ik verder gaan samenwerkingsgaan bepleiten... laat staan dat we de discussie gaan voeren... over nieuwe bevoegdheden voor particuliere beveiligers. En wij horen ook de verhalen en de recherche onderzoeken over de, bijvoorbeeld de toenemende betrokkenheid... van de Hell's Angels in de, in de beveiligingsbranche. Ja, daar moet ik echt niks van hebben. Dus ik wil eerst zeker weten dat we te maken hebben... met een schone organisatie. En die rode appels zullen uit die mand moeten... voordat we weer verder praten. Concluderend, u bent op dit moment... geen voorstander van verdere samenwerking? Nee, ik ben er voor, zeker voor dat we gaan kijken hoe we dat zouden kunnen doen. mits er eerst sprake is van uh, een uh, goede regievoering en ook toezicht. Wie draagt er nou de verantwoordelijkheid als er iets misgaat? Is dat het beveiligingsbedrijf? Is dat de politie? Is dat de wetgever? Uh, nou ja, de wetgever <laughs> draagt een belangrijke verantwoordelijkheid. Want uh, de wetgever organiseert uiteindelijk hoe de uh, organisaties met elkaar samenwerken. En We hebben we hebben toezichthouders en handhavers, de zogenoemde BOA's. We hebben de politie en we hebben de particuliere beveiligers. Waar het om gaat is dat die operationele samenwerking tussen al die mensen goed georganiseerd worden. Waarbij het duidelijk is dat het primaat natuurlijk bij de politie ligt... als het gaat om het handhaven van de orde en het opsporen van misdrijven. En dat alle ogen en oren die kunnen helpen welkom zijn. Maar er moeten wel uh, sprake zijn van... Uh, tegen ogen en oren en uh, geen schimmige figuren. Klopt het dat er in Den Haag wordt gesproken over een uitbreiding van de bevoegdheden van de vijfers? <coughs> en zeker daar is ook geen geheim uh, van gemaakt. Want dat is uh, zowel door uh, treven de staatssecretaris als opstelde de minister verschillende keren aangekondigd. Uh, dat is op zich uh, prima. Ik wil daar best over praten, maar we zullen morgen eerst het debat aangaan naar aanleiding van Zembla over uh, hoe we de integriteit kunnen waarborgen. En uh, zeker weten dat de regievoering klopt en dat het, uh, uh, als het gaat om de zwaardmacht uh, de politie als eerste aan zet is. Ik ben heel benieuwd naar de resultaten van dat debat. U ook? Ik ook, zeker. Nou, ik u je zult erbij. het toch wel sparen. Dit is een partijgenoot. Uh, nou ja, zeg. We, ik bedoel, we En die, ook... die andere is ook een partijgenoot. Ja, ze zijn alle twee partijgenoten. Maar uiteindelijk ben ik nog steeds Kamerlid en zij hebben de winstpersonen en uh, controleer ik. Dus daar zal ik ook kritisch in zijn. Ja, nou ja, oké. Okay. Ja. Janine Hennis-Plasgaat van de VVD, hartelijk dank. APPLAUS to see your dance so well. Als we het nodig hebben dat uh, hooguit anderhalve minuut is... dan draaien we de pipets. Of Bruni. dat is namelijk exact één minuut. Let maar eens op op de hand. DeGids.fm In de aanloop naar de feestdagen is het smullen voor reclamemakers. Supermarkten adverteren driftig, grote merken hebben speciale kerstcampagnes... en er vallen stapels folders op de mat... Ik ga de balans opmaken met reclame reclameman Charles Bormand. Goedemorgen. Goedemorgen. Zelf al een beetje een kerstfeer? Ja. Ik behoor dus tot die 53% van de Nederlanders... die al een kerstboom hebben staan, volgens een onderzoek van het AD. Overigens opmerkelijk dat jij het hebt over feestdagen. Hoezo? Nou, uh, het is natuurlijk eigenlijk... We zijn in de aanloop naar de kerstdagen, maar je had het over de feestdagen. Ja, klopt. En dat is, lijkt ook een beetje een trend te zijn in Amerika... waar ze uh, niet meer uh, zeggen... Oh, althans, niet meer, maar het wordt steeds minder gezegd Merry Christmas... maar steeds meer Happy Holidays. Misschien is dat een beetje de invloed van de multiculturele samenleving. Maar ook in Nederland zie je toch... Beweging die kant op. Plus heeft het over een winterfeestboek. Niet meer over een kerstfeestboek. En Albert Heijn maakt er een feest van. Zijn dat speciale acties die ik mis? Uh, nou, ik denk niet dat je ze mist, want je ziet ze allemaal op televisie aan ons voorbij schuiven. Er zijn natuurlijk ontzettend veel activiteiten inmiddels. Hè. De bouwmarkten zijn natuurlijk heel actief met allerlei kerstactiviteiten. Uh, gamma Praxis, tuincentra uiteraard. Mooi commercial van Intratuin. Je hebt het al gezegd, supermarkten met speciale folders en advertenties... om ons aan, aan, aan het eten te krijgen. We hebben het winterboek van Plus, met ook een tv-commerce van Albert Heijn natuurlijk... Ik heb het al gezegd, maak er een feest van. Lekkere uh, tv-commercial vind ik dat. Mooi gemaakt. Uh, een beetje een trucje van... Uh, een beetje van Magie, een beetje van mezelf. Dus, dus een beetje van Albert Heijn en mijn eigen inbrang ook. De kalkoen van Albert Heijn, die wordt dan de kalkoen van Jelle. En later van Ineke. He, de taart van Albert Heijn wordt de taart van Inge. En lekkere nostalgische muziek kunnen we even laten horen. Baby, it's cold outside. Het mooie is, het is de originele versie uit 1949 van Margaret Whiting en Johnny Mercer. Dat weet jij dan weer. Hoor. Dat heb ik opgezocht hoor. Ik heb veel gemist geloof ja, ik. Wat iedereen zegt het origineel is van Doris Day en Bing Crosby, maar dit is het origineel uit 14. 1949. 1949. They're just like a mother 2011. start to worry <laughs> to the fireplace. So really roll. I'd better steer. Well, maybe just a half a drink Puts more the records on while I The pour. neighbors might think Maybe it's bad out there <laughs> Say, what's in the street? No stream? camps to be had out there I wish I knew. Ja, heerlijke, lekkere commercials. En dan in één keer is die muziek weg. Dat vind ik zo raar bij die commercials. Ja, dan gaan daar wij zitten, weer praten. Er zit toch een eind aan die plaat? Nee, maar ook in een commercial. Bam, nee, maar nee, nee, nee, hij eindigt gewoon echt helemaal. Weet je wat hij is cold outside. Ja, zo eindigt die. Er zijn meer van die merken die muziek doen bij de reclames. Coca-Cola natuurlijk. Ja, altijd. Coca-Cola met kerstmis. Claimers helemaal. Shake up Christmas. Gezongen door Natasha Bedingfield. Ja, uiteraard voor die grote Coca-Cola vrachtwagens. Overal zie je die in de commercials van de Postcolo-loterij. Zie je die grote vrachtwagen ook rijden. Met de, wat is het, die knaller? De, de, de kanjerprijs pot, 48 miljoen. Zie je ook die grote vrachtwagen, rijden, helemaal verlicht met lampjes. Is dat zo? Opmerkelijk, oh, ja, veel ja. meer op. Ja. En dan hopen ze natuurlijk, die, die reclamemakers, dat dit, dit ook een hit wordt, he? dat nummer. Ja, dat, dat hopen ze wel, ja, maar dat wordt natuurlijk met zoveel geweld, wordt dat natuurlijk ook wel in de markt gezet. En ja. Dat zal dat zal voor een deel ook wel lukken. Overigens zijn het niet alleen de commerciële uh, uh, bedrijven en organisaties die actief zijn, ook bijvoorbeeld een organisatie als Oxfam Novib Prachtige filmpjes gemaakt, uh, met eigenlijk onder de, met, vanuit de gedachte... welk cadeau geef je iemand die alles al heeft? Een geit natuurlijk, hè, dat betekent geef maar eens een cadeautje aan uh, mensen in ontwikkelingslanden. Hele mooie filmpjes met Dean Saunders. Marijke Helwegen, die ook heel goed een geitje kan nadoen. En bijvoorbeeld deze commercie met Kluun. Je ziet uh, de schrijver Kluun hier door een mistig Amsterdam lopen... En opmerkelijk genoeg met een ezeltje heeft toch een beetje de associatie... of een beetje heel veel de associatie met Jozef... die met het ezeltje en Maria op de rug uh, door uh, het heilige land loopt. En hier komt hij een kroegje binnen in Amsterdam. Met dat ezeltje. Prachtig gefilmd. Hij doet het ook heel leuk met het ezeltje. Even kijken. Ik heb uh, hem gekregen van mijn uitgever. Ja, zullen we zeggen. Je hebt er wel heel veel vriendschap van, maar... Het is niet praktisch in Amsterdam, zo'n uh, beest. Ja, moet je ermee. Ook zo'n novibus. Ja, het mooiste is op het einde, zegt hij ook, hij staat ook zoveel. Ja, en het gaat er natuurlijk om niet dat je zelf dat ezeltje natuurlijk krijgt... maar je geeft dat ezeltje aan iemand in de derde wereld. Dat is trouwens bandzonders. Het is bandzones, ja. neem je niet waar. De kerst, uh, of moet ik zeggen, de feestdagen is op televisie goed vertegenwoordigd. Natuurlijk is er meer bekend over hoe dat feest leeft in ons land. Ja, er is onderzoek gedaan door het familiekenniscentrum. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar onderzoek naar het consumentengedrag van families... onder 694 respondenten... naar de traditie en gewoonten tijdens het kerstfeest. En wat blijkt, we hebben natuurlijk allemaal een kerstboom, sowieso... Opmerkelijk is wel dat we steeds meer een neppert gaan neerzetten. Dus een kunstkerstboom. Bijna de helft van de Nederlanders heeft een kunstkerstboom. Is wel wat duurder dan de gewone kerstboom. Maar in een jaar of drie heb je die aanschaffen wel weer uit. Want dat ding kun je natuurlijk elk jaar weer neerzetten. En wie koopt dan die boom? De echte bomen. De echte bomen worden gekocht door echte mannen. 72% van de ondervraagd uit het onderzoek... Oh, dat onderzoek uh, blijkt man te zijn die de kerstboom Ik koopt. Ik doe toch iets verkeerd hier hoor. Ja, En je ja. kunt ook nog een keer je echte mannelijkheid tonen door in het Nationaal Park de Hoge Veluwe zelf een boom te gaan zagen. Uh, dat kan nog op 14, 17 en 21 december... Dat is gratis, let wel gratis. Maar dan, daar help je natuurlijk ook een beetje mee. Want die, daar in het park willen ze van die bomen af. Nou, uh, gaat, gaat, dit, gaat het dit jaar, ondanks de crisis, toch weer uh, flink, uh, gaat er flink uitgegeven worden? Ja, maar we geven toch, wij zijn Nederlanders zijn toch wel erg zuinig. Want uh, uh, er is onderzoek gedaan door het Center for Retail Research Nottingham. in opdracht van vergelijkingssite Kelco. En daar blijkt dat wij Nederlanders uh, in Europa. Uh, zo'n 448, bijzonder bedrag, 448 euro aan cadeaus, eten en drinken en kerstverstering en ook reiskosten naar opa en oma betalen. Terwijl dat eigenlijk maar een heel gering bedrag is. We zijn eigenlijk het zuinigst van alle onderzochte Europese landen. Omdat Europeanen. wij natuurlijk Sinterklaas vieren. We weer. hebben natuurlijk Sinterklaas. Ja. Maar überhaupt, we geven er toch niet zo heel veel aan uit. De Britten daarentegen zijn de big Christmas spenders. Die geven 784 euro per huishouden uit. Dat is 336 euro meer dan in Nederland. Charles Bormans, hartelijk dank en graag tot volgende week. Tot volgende week. spreek jij jouw meest uh, en minst favoriete reclamespots van het afgelopen jaar. Ja. En mocht u thuis suggesties hebben, of in de auto, mail ze straks als u thuis bent... of als u nu thuis bent naar gids.fm. Ja, de gouden loek hier, daar gaat het over. En wat ziet mijn oog nog vanavond? Nou, voor, voor wie graag twaalf kinderen wil hebben... is de documentaire reeks een huis vol misschien een aanrader, Jurgen. En daarin laten een familie uit Den Haag en een uit Amsterdam... zien hoe je een gezin met zoveel kinderen draaiende houdt. Lijkt mij niet makkelijk, maar misschien toch wel heel gezellig. Op Nederland 1 om vijf voor half acht. En uh, dan tijdens het NOC en het NSF Sportgala... worden onder meer de sportman en de sportvrouw van het jaar gekozen. Zeg maar wie het moet worden. Bob, Epke, Bas, Marianne, Irene of Ranomi. We weten het ergens tussen half negen en tien over tien... want dan is dat gala te zien op Nederland 1. En wilt u in stijl de avond afsluiten? In podium een registratie van Ludwig van Beethoven's vioolconcert in D-Opus 61. kent u vast wel. Om tien voor twaalf op Nederland 2. En daarna lekker slapen. Jurgen van den Berg. Twaalf kinderen ga ik niet meer redden hoor, Felix. Nee? Heeft, nee? dat kan nee. nog heel lang hoor, S-man. Ga ja, door. Kamerman uh, Erik Feiten is al 50 keer in Afghanistan geweest. Gisteren kwam hij weer eens een keer even terug in Nederland. We gaan straks met hem praten. Straks om half twee is er stand.nl. Het is beter als het Verenigd Koninkrijk uit de EU stapt. En daarover gaan we praten met Jolande Schap... fractievoorzitter van GroenLinks in de Tweede Kamer. Dat komt allemaal in de orde. bij lunch tussen kwart over twaalf en twee uur op deze zender. Surf naar de gids.fm. En ik ben er morgen weer.